Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een ziekenhuisdirecteur in de Gazastrook is bang voor de gevolgen van de Israëlische blokkade. Daardoor zit het hele gebied zonder stroom en komt er ook geen nieuwe voorraad binnen. En dat kan veel levens gaan kosten, zegt hij. Als de blokkade aanhoudt, is het inderdaad vooral voor ziekenhuizen slecht nieuws, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Want het aantal gewonden is hoog. Uh, ruim 5000 melden het Gazaanse ministerie van Gezondheid. De ziekenhuizen zeggen al, we zijn overvol. Dus ja, nu zonder stromen en die afhankelijkheid van die generatoren, die maken dat heel lastig. Dus ja, die situatie is heel zorgelijk. Israël heeft nu een noodregering ingesteld, zodat ze sneller besluiten kunnen nemen. Gedoeld tussen Tunesië en de Europese Unie, Tunesië stort 60 miljoen euro terug en dat geld was bedoeld als een eerste bedrag voor de migratiedeal. In ruil daarvoor zou Tunesië meer doen om vluchtelingenbootjes naar Europa tegen te houden. Maar Tunesië noemt het bedrag een belediging, zegt Europa-correspondent Kisia Hekster. De president is eigenlijk uit op meer. Dat zit ook wel in de pijpleiding. De Europese Unie heeft heel veel geld over als Tunesië meer migranten tegenhoudt. Dat geld loopt op tot een bedrag van 1 miljard euro. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat er geld was overgemaakt. Ja, binnenkort gaan de EU en Tunesië wel weer verder praten met elkaar over de migratiedeal. En het vrouwenteam van Ajax trapt nu af tegen FC Zurich. Het is het eerste kwalificatieduel voor de Champions League. En als ze deze wedstrijd en de return winnen, dan hebben ze een plek in het toernooi in de pocket... En dat zou niet alleen voor Ajax lekker zijn, maar voor het hele vrouwenvoetbal, zegt coach Susanne Bakker. Nou, ik denk dat het voor Ajax, maar ook voor het Nederlandse voetbal, fantastisch is als wij, maar ook Twente, de volgende ronde dus de groepsfase gaan behalen. Ik denk dat we aantrekkelijker worden voor uh, buitenlandse speelsters, maar uh, wat ik ook begreep is dat er uh, nou, geld uh, gaat niet alleen naar uh, Ajax en Twente dan, maar uh, naar alle clubs in de Eredivisie. Maar ja, dan moeten Ajax natuurlijk wel flikken vanavond. En FC Zurich is best sterk, weet ook aanvalse Romee Leuchter. Ja, we hebben wel gezien, het zijn wel grote, sterke meiden. Dus uh, ja, als je dat vergelijkt met onze meiden, we zijn denk, misschien toch wat ik denk Maar uh, nee, nee, dus wij kunnen wel hartstikke goed voetballen, dus uh, dat moeten we gewoon laten zien. En de vrouwen van Twente ronden nu zo'n beetje af tegen het Zweedse BK Hekken. En als we die verslaan, staan zij ook in de Champions League. Dan nog het weer, de rest vanavond en vannacht overal regen. Morgen wordt ook een nat dagje, ook een stuk kouder. En vooral in het meer en het zuiden dan regen wordt Inderdaad met een graadje of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. Goud van oud albums. Albums die we niet mogen en kunnen vergeten. Welkom ah. luisteraars bij weer een aflevering van Goud van oud albums, albums die we niet willen, kunnen en mogen vergeten. En vanavond ga ik met uh, Pieter Selvi praten over twee hartstikke mooie uh, albums die we niet mogen vergeten. Als eerste Exile on Main Street van The Rolling Stones natuurlijk. En het tweede uur gaan we het hebben over Can't Buy a Thrill van The uh, debut de studioalbum van uh, Amerikaanse rockband Steely Dan. Dus Exile on Main Street en Can't Buy a Thrill zo. So. Uh, ga lekker zitten op een mooie, lekkere stoel en luister naar die mooie muziek. We zijn begonnen met Rocksoff. Het is een dubbel LP geworden. En het is het tiende Britse en de twaalfde Amerikaanse studioalbum van de Rolling Stones. Het is uitgemaakt op 12 mei 1972 alweer. Jezus, 51 jaar geleden. Het wordt toch wel gezien als een van de hoogtepunten van uh, de band. En vooral met name na de releases van Backers Benke... In 1968. En Let It in 1969. En Sticky Fingers uit 1971. En er wordt gezegd dat het album vooral uh, geroemd en bekend staat om zijn troebele, inconsistente geluid. Als gevolg van meer onsamenhangende muzikaliteit. En een beestachtige sfeer, geen beestachtige sfeer, die in verschillende nummers te horen is. Ja, Pim, heb je bijvoorbeeld de hoes wel eens gezien? Ik heb, de, ik heb, ik heb hem hier voor me liggen. Ja. Ik heb hem overigens, dat is een, een slechte eigenschap voor mij. Ik ga altijd meteen uh, scheuren en uh, wat decimeren aan die boekjes... wat dingen die ik niet mooi vind. Maar al die foto's, die zwart-wit foto's... die zijn inderdaad een beetje sleazy en een beetje... iedereen ligt op de grond op, in allerlei mogelijke poses op iedere foto. En uh, het is een ontzettende laid-back uh, sfeer. En heel erg uh, alsof het een soort... Heel lang feest is en iedereen ja, loopt in ja. en uit. Ja. Op willekeurige tijden. En af en toe pak je een, een muziekinstrument. <lacht> dat zou trouwens ook letterlijk, hè? want op een gegeven moment uh, van deze plaat las ik ook dat Kierzwitjes lag te slapen daar. Ja. En al de gitaren van hem en van uh, Mick Taylor zijn gestolen. Ja? Oh, terwijl ja, hij daarnaast lag. In zijn <lacht> zoveelste roes moest hij uitslapen. Ja, ja, ja. En het was een totale, geweldige, leuke chaos. Ik denk dat dat ook een charme van deze plaat. Ja. Wel, wel uitmaakt. Je zegt wel een, een leuke een chaos. chaos. Nou ja, we gaan is wel allemaal... een hardwerker geweest en het is, ja... Het is zeker, lang geduurd, volgens zeker. mij, over die optreden. Ja, ja, maar je hoort ook... Ja, ik, ik, ik lees steeds dat uh, Keith is een beetje de drijvende kracht achter deze ja. plaat is. Het is een album van Keith Richards geworden, ja, geloof hij, ik ook. Ja. Hij ja. was ja. ook zijn... Uh, hij was de hoofdhuurder uh, oh, van, van, van, van, van de, de pleis, uh, op ja. Melcoat, in, ja. in de villa... En uh, was het niet dat Mick Jagger net met Bianca uh, zijn huwelijk aan het voorbereiden Klopt, was? Ja. Hij heeft natuurlijk fantastisch gezongen op deze plaat, maar hij was daar eigenlijk niet zo mee bezig. Nee, nee. Ik ook een en hij moest natuurlijk vaak naar Parijs toe, hè? Ja. naar Bianca toe, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Dus ja. ik hou het ja. toch wel een beetje op een, ja. uh, op een uh, lekkere chaos. En, uh, ik denk dat ook twee andere mensen heel belangrijk zijn geweest. Ja. Natuurlijk, naar nou, de dus, uh, ja, normale bestelling van de Oorlog maar dat zijn uh, Mick Taylor. Ja. Huh? Ja, zijn en Nicky met het. zijn album ook. Mick ik Taylor. weet niet wanneer Mick Taylor er eigenlijk bij is gekomen. Volgens mij eerder al, hè? Als ik ben het goed heb zeggen ja. Let It Bleed. Let It Bleed, oh, oké, okay. in 1969. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dit album ook, uh, heeft hij nog meegemaakt. En volgens mij is hij daarna weggegaan, ja. ja. Ik weet niet precies hoe te lang hij erin heeft gezeten. Maar uh, dit is wel een album waar hij... Akoestisch en elektrisch fantastisch uh, tot ja, zijn recht komt. Ja, ja, en heel ja. erg sfeerbepalend is. Uh, als je zeker de blues kant van de Stones ja. uh, kon ze echt op hem leunen. Het is toch wel een beetje ondergewaardeerde Stones, stone ja. geweest. Geloof ik ook wel. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoewel die huidige Rolling Stones, die hem de, uh, met de tijd vervelend, dat is meer een echte uh, Stones, denk ik. Hè? Die past beter, denk ik, binnen de groep. Dan Mick Taylor. Mick Taylor was natuurlijk wat afstandelijker, Rondboot, wat rustiger. Ja. Rond ja. Ja. Ja, ja. ja, ik denk dat heel veel uh, stond... Eh. Meestal als je personeel bent van de, van de Rolling Stones is het ondankbaar werk. Of het nou om Brian Jones ging, <laughs> Bill Wyman, uh, Mick, Mick Taylor. Ja, maar Ron Woods die zit, die zit er wel goed in. Dat klopt. Ja, zeker. Die past ja, ik zeg echt. ondankbaar ja. omdat je ook, dat zie je op die hoes. Het gaat ja? natuurlijk alleen maar om de Glimmer Twins. Om, om de Glimmer Twins. Ja? En Mick. Ja, ja, ja. En als je, als je goed zoekt, dan zie je ook nog eens andere bandleden. <laughs> het valt me ook op bij live-registraties. Het is, ja, ja. Wel, het is toch wel ja, een ja. band van die, van die twee mannen. Ja, Bill stond natuurlijk een beetje achteraf of zo. Hè? Ja, die had ook niet zo'n veel Tussen Die was natuurlijk achter zijn drumstijl natuurlijk. Ja, ja, ja. Ah, wat oh, hebben we wel. gehad, uh, Pim? Hebben we net Rocks Off gedraaid? Rocks Off, ja, klopt. Dat is eerste. En we gaan nu naar Tumbling Dice. Dat is het vijfde nummer, het laatste nummer van kant 1. Over gelezen dat het is een product van het Songwriting Partnerschap van Mick Jagger en Keith Richards dus zelf het heeft een blues en boekie woekie ritme dat wetenschappers en muzikanten hebben opgemerkt vanwege het ongebruikte tempo en de groove nou. en de tekst gaat over een gokker die geen enkele vrouw trouw kon blijven ja. en dat was eigenlijk het eerste single van de P ja, van de Exile on Main Street ja, ja terecht denk ja. ik het is ja, ook wel, wel echt ook, ja. hoog, niveau, van, hoog niveau stones, heel goed ja, dit nummer hoor je nog wel redelijk vaak ook, hè? Tumbling Dice. Ja, is ook ja. veel gecoverd. Ja. Ik had meer Tumbling Dice-achtige nummers op dit album uh, misschien willen horen. Ja, denk ik ook inderdaad, ja. ja. Want er staan natuurlijk toch, uh, even gauw tellen, negen, achttien nummers op. Dus ze zijn niet allemaal van hunzelf. Twee, hebben ze, twee zijn covers, hè? Shake Your Hips en Stop Breaking Down. Maar het blijft een mooi nummer, dat Tumbling Dyson. Het pakt je wel. Ja, het is een swingend ja. rolnummer. Ja. Tumbling Dyson is natuurlijk ook melodisch heel erg goed. Mm. Uh, fantastisch gecomponeerd. en uh, Ontstijgt een beetje de sfeer van deze plaat, omdat er heel veel uh, jij noemde net Shake Your Hips yeah. van Muddy Waters. Dat is gewoon een A-akkoord. Vier minuten lang. Dat is <laughs> natuurlijk ook de kracht van uh, Muddy Waters. Maar er zitten heel veel nummers. Casino Boogie. Heel veel A-akkoord. Dus je hebt een akkoord. En ja. er wordt een sfeertje omheen gebouwd. Ja. En het is melodisch dan misschien vrij, okay. ja. vrij um, uh, niet zo avontuurlijk. En uh, ja dat is misschien ja. ook de kracht of de zwakte van dit album. Dat er heel veel uh, uh, naar, naar sfeer gezocht wordt. Meer dan naar ja, okay. melodisch... Ja. Uh, uh, hoogstandjes. Maar, nogmaals... er zijn zeker uitzondering. Tamling Dice... is een hele goede uitzondering. Ja. Er zit co qua compositie heel... heel goed in elkaar. Ja. En straks nog een paar mooie, zoals Happy en zo. En uh, Shine a Light. Dus, ja. <laughs> ja. ja de, de, de hoes is natuurlijk heel erg veel over gezegd. Ja. Hoe vind je hem? Ja, ik vind die foto's, die, die geven toch wel een goed beeld van uh, hoe het daartoe ging zo, maar Ook dat zwart-wit, dat straalt wat uit inderdaad. En ja, die rode krassen eroverheen. En, uh, wat je het je allemaal er ongepolijst, liggen. hè? Ja. Ja. ja. Ik geloof dat ze de hoes hebben, de opdracht gegeven hebben van... we willen een hoes hebben met allemaal artiesten... Ja. Die, uh, ja, die hele bijzondere dingen doen. Uh, buiksprekers en... Uh, goochelaars en uh, mensen die allemaal vreemde dingen met hun lichaam moeten keuren en doen Kijk, Zijn het er allemaal stones of niet? Nee, nee, nee. Oh ja, iemand met drie <laughs> ballen in zijn mond, ja. Oh, dan zie ik het pas, ja. Ja. Okay. Nee, daar komt het op het hele buitenkant geen stoom voor. Maar uh, als je dat dan ziet, dan verwacht je ook hele, uh, misschien hele avontuurlijke, experimentele muziek. Dat is er dus niet. Dat heb ik er zelf opgeplakt. Dat heb je er zelf ja. Oh ja, ik zie het inderdaad. dat. is een slechte eigenschap voor mij, dat ik altijd uh, <laughs> de hoes aan het uh, veranderen aan het ben. Inderdaad, ja. Ja. Ik, kom, ik kom altijd wel iets tegen wat je helemaal niet bevalt. Maar wat ik zeg, het boekje... Ik weet niet of het in de originele... Want dit is natuurlijk de re, de, de, de re Extended, yeah, yeah. Met uh, nog een hele plaat. Overigens echt goed. Dus yeah. een, een tweede cd erachteraan. Met gewoon nog eens tien gevonden nummers. Die erop staan. Dus geen, geen uh, rehearsals of outtakes. Maar gewoon tien nummers. Nee. Dan krijg je dat cadeau. Ja, ik vind het wel... Uh, Zeker, ja. Yeah. Dus het is echt een monument... Wat we hier op tafel hebben liggen. Die plaat. Yeah. En uh, de ideeën waren er. En uh, je zou eigenlijk moeten zeggen... je moet bewondering voor ze hebben... dat ze het toch allemaal nog opgenomen Klopt, kregen... Ja. met al ja. dat in- en uitlopen. En ja, ja, ja, eigenlijk... Ja. Uh, behalve ja. Keith Richards... dan uh, ja. iedereen had zijn eigen plannen. Ja, Charlie Watts is al gezegd... je kan duidelijk zien dat Exile Minstreet... een uh, Keith Richards album is geweest. Of is ze eigenlijk. Het, hè? Wat eigenlijk inhoudt dat een liedje... tientallen keren moesten spelen en opnemen en zo. En dan... Uh, ontzettend vaak opnieuw ja? spelen. Ja. Ja. Is dat die standaard uh, procedure in de studio? Ja, ik denk dat het een beetje extreem vaak gebeurde hier. Ja. Maar wat we natuurlijk ook wel eens gehoord hebben, dat ze ja, overdag sliepen ze. En s'nachts gingen ze naar de studio. Ja. In, ja. Ja. Maar dat kies Richard Kloppertje zegt. Hij heeft ook heel veel uh, uh, backing vocals op deze plaat gedaan. Okay. En kies ja. hoe zeer ik hem ook mag en waardeer. Hij heeft natuurlijk een heel uh, beperkt als backingvokal is het natuurlijk heel mm -hmm. beperkt en het is ja. een bepaald soort facetto-achtig piepstemmetje wat je hoort. Op heel veel nummers komt dat terug wow. en je moet proberen je daar niet <laughs> te veel aan te storen. Okay. Kijk, als hij solo zingt is een ander verhaal. Dat is oh, fantastisch. Okay. Ja, ja. Alle nummers die hij gewoon ja, solo happy, zingt die we zo te horen happy, uh, ja. en Er zijn natuurlijk uh, meer nummers in de Stones catalogus maar als hij dus backing vocals doet. He, Last als Feedback Angel, Love and Cup, ja. uh, Torn and Freight, dan, dan heeft hij dus eigenlijk maar een heel beperkt. Uh, mm -hmm. En uh, de film beter klinken dan als, in, als backing vocal, inderdaad. Ja. Ja. Ik vind hem als ja. backing vocal niet zo geslaagd, eerlijk gezegd. Nou, ik vind nee. Sympathie voor de uh, Devil, waar hij ook backing vocals doet, natuurlijk met iedereen eigenlijk. vind ik een erg mooi nummer. Ja, dan komt het ja. echt wel mooi boven ja. ja. Ja, dat is dan misschien de uitzondering. Ja. Maar verder is hij. Uh, ja. Maar dat zegt dus iets dat hij dus de boel gaande hield en ook voor de backing vocals zorgde. Ja. En, uh, ja, hij hield de boel gaande. Dat geloof ik ook. Ja, ja. Een drijvende kracht, laten we hem zo ja. maar noemen. Ja. ja. Oké, okay, dan komen we bij uh, Sweet Virginia aan. prachtig akoestisch gitaarwerk hier... ...van Mick Taylor. Ja, zeker. Akoestisch, Want dat, ja. dat, Mick klinkt Taylor, dat altijd ja. goed bij de Stones, hè? Ja. Zowel de, gewoon de, qua melodie... ...als qua, uh, qua sound... ...qua frisse ja. snaargeluid is dat... Uh, ...en dat is hier ook... Is dat, ...je kent het intro, is geweldig. Maar ja, er zit wel weer een saxofoon-solo in. <laughs> en ik zou, natuurlijk, ik zou wel eens een remaster willen hebben... ...zonder, zonder sax. sax van de ja, Stones. Ja. Ja. Want ja, sax is toch Longton Ernie en de Shakers... Er zijn ja. heel veel mensen die zeggen... die haken nu af. Maar, en, um, heb je ooit in de vroege zo'n sax gehoord? Nee, pas later inderdaad. Dat is waar, ja. ja. Dat is echt pas later. Uh, maar ook in een live optreden heeft ze soms best een heel belangrijk iets. Ja, maar, dat, ja, dat kan. Ja, als ondersteunen ja, Dan hebben ben, ze echt ja. zo'n blazersexie bij zich. En dan, uh, ja. Ja, dat zou je moeten kijken, ja. Maar echt zo'n scheurende sax, ja, dat is... Uh, uh, dat hoort niet bij de Rolling Stones, vind je? Nee, draai nou maar bijvoorbeeld Rip This Joint... Ik weet niet of dat het is, het tweede nummer. Ja. Ja, de heel, heel kant is natuurlijk heel sterk, maar ja. daar heb je dus uh, die scheurende saxofoon. Ja. Nog even over de teksten. Die verwijzen naar drugsgebruikers van pillen en laagwaardige heroïne. Ja. Ja. Zoals ze zeggen, drop your reds, drop your greens and blues. <laughs> I hit the speed inside my shoe. En, uh, ook een leuke, got to scrape that shit right off your shoes, ja. Erg laagwaardig inderdaad, ja. <laughs> maar het is wel aardig. Dus Virginia is misschien ook... Uh, ik weet niet of daar de staat Virginia mee bedoeld wordt. Is het is natuurlijk ook gewoon een vrouwennaam? Maar de Stones zitten qua sfeer en qua uh, mindset... wel heel erg dicht in het zuiden, bij het zuiden van de Verenigde Staten. Ja, zonder meer. Bij de New, de New Orleans Blues, ja. bij de, de, de zwarte muziekcultuur. Ja. Hè, Muddy Waters. Ja. Dat is ook op deze plaat heel erg uh, oh, denkbaar. Ik kan, ja. me, ik kan me voorstellen dat Muddy Waters fans... ook deze plaat uh, heel erg hoog hebben zitten. Ja. Ja. En ook nogmaals de gospel-invloeden... Uh, dat komt eigenlijk ook uit het zuiden van de Verenigde Staten. Ja, hè? zeker. We komen straks nog bij Let Loose. Dat is echt ook een gospel blues Oké. Okay. Maar het is inderdaad een mooi, wat je zegt... een mooi akoestisch nummer, ja. En ik denk ook wel een, uh, Graham of een uh, Keith Richards nummer weer, hè? Ja. Waarschijnlijk zal hij ja, toch meer... voor het muzikale en... en uh, Mick Jagger ja, voor de, voor de, de tekst, tekst ja. verantwoordelijk zijn. Ja. Maar toch vind je het wel knap, hoor. Hoe, ze, hoe die toch ik zit wel eens over nadenken hoeveel nummers hebben ze niet geschreven en dan toch wel redelijk goede uh, teksten geschreven ja. inderdaad ja wat ja. ja. zijn meestal kleine verhaaltjes die je toch op een pad kwamen eigenlijk of zo hè hier, hier over dat uh, laagwaardige heroïne en het drugsgebruik en zo dat is uh, misschien gewoon ja, iets wat je tegenkomt in je dagelijks leven en dan klopt ja. Ja. ja want uh, ik had het over gospel maar Mick Jagger dat dat uh, is ook terug te vinden als je over deze plaat leest die was naar aanleiding van een gospeldienst, mm -hmm, waar hij ook yeah. met de voorganger van de priester sprak, heel erg onder de indruk en hij heeft onmiddellijk daarna dat nummer geschreven. Ja, yeah, oké. Okay, yeah, yeah. Maar hij kon heel snel teksten schrijven, yeah? dat heb ik wel gehoord. Ja, ja heel snel. Gewoon, okay. terwijl, terwijl ze aan het improviseren waren, ze dat een ideetje, een, mm -hmm, een, een yeah. lik, ging hij meteen schrijven. Dat deed hij gewoon oh, dus ja, vol ja. snelheid. En yeah. hij raakte ook wel eens teksten kwijt. Oké. Okay. En dan schreef hij. Dacht hij, nou, ik ga, ik ga het toch even anders doen. Ja, ja. schrijft ja, hij weer tekst en variant erop? Of... Ja, knap hoor. Maar wat zijn nou de, de thema's bij de Stones? De duivel? Ja, de vrouwen, drugs natuurlijk. Ja, vrouwen. Drugs. Ja. Beetje de onderwereld, denk ik, hè? Liefde wordt de winder, denk ik, hè? Jo, het begint natuurlijk wel, ja? ja. Ja. Angie is wel een ja, mooie liefdeslied. liefdeslied, Ja. Maar uh, je hebt ook Undercover of the Night. Er zit natuurlijk ook al heel veel crime in, hè? Ja, zeker. Midnight Rambler, dat gaat gewoon ja. over een serie moordenaar. Sympathy oh, for the Devil inderdaad, ja. ja. ja. Sympathy ja. for the Devil, ja, ze zitten ja. wel, uh, dat diabolische zit er wel in. Ja. Ik kan me ook nog wel eens herinneren van, uh, dat op een gegeven moment werd het gedraaid. Toen hoorde je Joost draaien zeggen, nou, het is echt alsof hij het meent. Nou, <laughs> ja, en wie weet, waar, waarom niet? Misschien was het voor uh, Bianca, ja. ja. Nee, het zal iemand anders zijn geweest. Hè? Een Angela. Angela, ja. ja. Maar daar moeten we even precies we oproepen, zijn. Want ja. er zit een, een, een nummer op deze plaat. Mm -hmm. Dat gaat uh, over een an Angela. Oké, okay. ja. Ja, gaat over een an Angela. Moet moeten even kijken. Angela Davis, die zwarte activiste. Oh. En dat, dat, dat verbaast mij, omdat uh, John Lennon heeft ook een nummer over Angela Davis geschreven. Het nummer Sweet Black Angel op, de, op deze plaats... Ja. schijnt over Angel Davis te gaan. Oké, okay. ja. Nou, zijn we nog wat ja. vergeten, Pim, qua thema's? 2000 Laatjes van Momen is weer een andere plaats. Ja, <laughs> Af en toe... Ja, dat was zeker een album wat er een beetje buiten viel. Hè? Wat we eerder besproken hebben. Hè? Is al besproken, ja. ja met ja. die gelaagdheid die we erin hebben herkend ja. eigenlijk. Ja. Ja, ja. En hier wat minder, ja, zeker. Dan komen we bij je Happy. Ja, het is ook een belangrijk nummer. Uh, mooi nummer omdat Keith Ritchie erop zingt. Ik vind het een mooie stem. Maar het past helemaal bij dat nummer. Het is een gewoon een mooi harmonisch nummer. Ja. Ja. is in vier uur opgenomen. Kies speelt alles. Ja, echt waar? Zo. Hij, ja. uh, hij dacht, nou, niemand is weer eens dus me opdagen. Ik ga gewoon een nummer uh, <laughs> uh, ga ik in elkaar zetten. Ja. En uh, hij zei, ik was nou, alles viel op zijn plaats. In vier uur gecomponeerd ja. en opgenomen. Het was het klaar. Ja. Alleen Jimmy Miller, die heeft gedrumd. Ja. Charlie Watts was er ook niet bij. En Kies heeft natuurlijk gezongen en bas. dat ja. kan niet goed. Een nee. gitaar okay. ja. gespeeld. Ja. Maar ja, het is klasse, die, die, die lik die erin zit, de, de stem, ja, ja, sfeer. de sfeer. Ja, het past er allemaal bij, ja. ja. En er ja. wordt ook gezegd, natuurlijk, dat we uh, prijzen wel Mick Jagger, dat moeten we ook, maar Kees Richard, dat ging natuurlijk, dat gevoel bij Kies bij zit veel dieper, hè, vind ik. Hij is eigenlijk een veel echter mens. Kort wrakker. Ja. Ja. Ja, is meer, meer een showman. Show, ja, meer show, ja. Commerciëler uh, en zo, ja. ja, ja. En dat, uh, dat is ook de, een beetje de dualiteit tussen die twee, ook de rivaliteit waar ja. ze elkaar ook mee plagen. Maar elkaar ook versterken. Zeker. Dat geloof ik ook, dat is ook belangrijk, ja. Ja. Ja. Ja. ja. En Bianca, lees ik jullie die was zwanger hè, in Parijs. Dus ja, dan moet je als ja. uh, toekomstige man daar af en toe wel naartoe, ja. Kijken hoe het gaat, ja. Ja. ja. ja ik heb ook nog een hele leuke herinnering aan uh, Exile Street op mijn eerste vakantieliefde. Oh, Lenny. Je oh. was een gigantisch grote Stones fan. En in 1972 uh, toen dit album uitkwam, toen waren we uh, met een groep uh, ja, volgens mij middelbare school of zo, ja. Ze hebben gaan kanoeën in, Zand in uh, Zweden. En daar heb ik haar ontmoet. En op de terugweg, toen we terug waren, toen ben ik uh, een paar keer naar Eindhoven gaan, daar woonde ze. En toen werd dit mijn album uitgebracht. En toen heb ik een hele grote tong. Zo'n Rolling Stones tong voor haar geschilderd. Ja. Daar was ze helemaal, helemaal weg van. Maar ja, het is nooit wat geworden. Maar mooie die tong. Ondanks ik kan het haast die tong, niet geloven. <laughs> <laughs> Mooi, Pim. Goed verhaal. Ja, ja die leuk. tong dacht ik. ik dat, dat weet ik dus dat het anders was. Ik dacht dat die pas veel later is ontstaan. Maar die is dus kennelijk toch in die tijd ontstaan. Ja, want ja, ja. ik heb het toen al geschilderd. Ja. ja, Ja, is waar. Ik heb niet per ongeluk het logo, het logo bedacht voor ze, je weet maar nooit, maar uh, niet, je heb was, je altijd uh, wat royalties misgelopen. Ja, nee. Ja, maar hij was als Sticky Fingers, daar is hij opgekomen volgens mij. Zou kunnen, maar ik vraag het nee? me ineens af. Ja. Misschien, uh, weet Want daar staat het? hij inderdaad niet op, hè? ook niet op de plaats zelf. Ja, kijk, daar staat hij. Het is de reissue. Oh ja. Dit is ja, die stuk uh, van, okay. nee, die tong die, heb ik pas, die zag ik pas veel later opduiken. Okay. Nou. Dat is even nog wat huiswerk. Maar jij hebt ja. een heel mooi verhaal erbij. Ja. Ja. Dat eigenlijk ja. zegt, die was het toen al. Nog steeds verbaasd dat het niks geworden is, Pim. Nee. Precies met zo'n actie. Maar misschien moeten we het ook nog even hebben waarom ze dit in Zuid-Frankrijk uh, hebben opgenomen. Hè? Kijk naar de titels. Ze waren volgens mij uh, op de vlucht voor de belasting. ja. Ja, nou, terecht, we wel wat uh, uh, George Henry ook al zei, hè? ze moesten 93% belasting betalen. Ja, ja, ja, ja dat, dat is wel uh, een reden om het verder op te zoeken. Hè? <laughs> ja, inderdaad, ja. Ja, ja ze, volgens mij waren ze ook een hoop geld schuldig, dus ze moesten weer wat geld, <laughs> geld verdienen, inderdaad, ja. ja. Ja, het was in Nelcoat, in uh, Ville-France-Sumer. In de buurt van Mies, Nice, ja, ja. En ook een, misschien een signaal detail is... dat het een oud SS-villa eh, was of zo. Prima. Ik bedoel, dat, geeft wel, dat draagt bij aan het sinistere... soms sfeertje van de plaat. Ja. Ze ja, stonden daar ook uh, in de kelders op te nemen. En uh, het, was, het was heel... Uh, ja, het was allemaal heel anders dan anders... Ja, zeker. Het was niet uh, gelikt en zo, ja. ja. Maar toch knap dat ze daar een dubbel LP uitbrachten op dat moment. En aardig ja. van de Franse autoriteiten ja. dat ze daar niet die file hadden. Oh, hadden ze dat niet door? Dat daar de stoons zaten. <laughs> er werden, per dag werden de massas drugs binnengebracht. <laughs> ze zijn toch in Londen ook net de, de, de gevangenis uh, ontsnapt... Ja. Uh, een paar zeker. jaar eerder in de tijd van uh, We Love You. Zeker, <laughs> en, ja. ja. En hier mochten, zijn ze gelukkig de dans ontsprongen. Ja, ja. ja zal het misschien als subtitel met dank aan de Franse autoriteiten moeten zetten. Dat, dat, dat, ik zie nog even te kijken op de hoestek, maar ik kom het niet. Nee, te, nee. Heel. Maar goed, dan komen we bij Let It Loose. Het laatste nummer van uh, uh, ja, Kant 3 eigenlijk, hè? Ja, het is een gitaarriffje, je weet, het is een riffband, het is wel ongeveer honderd keer gespeeld mm -hmm. yeah. en uh, zonder afwisseling, dus het is ook weer iets, je moet echt uh, erin gaan zitten en uh, genieten en niet zeggen van uh, waar blijft die afwisseling, het is eigenlijk, uh, het is vrij monotoon, yeah. ik denk weer aan Buddy Waters, daar was het eigenlijk nooit uh, een van zijn handelsmerken. Het is een wel een sfeervol nummer, een beetje melancholisch. Iets waar de Stones echt patent op hebben, vind ik. In die zin uh, vind ik het een. Het is dus een, een gospelachtige blues. Wat vind je trouwens van. Over oh, de mix? Vind je de mix goed? Of u, überhaupt de kwaliteit van. De totale. Je hebt ook wel eens gezegd dat de kwaliteit van de Rolling stones platen, die waren toch wat minder. dan die van de Beatles of zo, hè? Ja. Door dekka gebeuren ja. of zo. Of wat ook, en, ja, nou maar goed, jij bent de geluidstechnicus. Want ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat het komt door compressie. Okay. En de, ja. de LP's... Of de albums die ik toevallig dan... Zo goed vind... Mm -hmm. qua, uh, qua songs, aftermath... En between the buttons, yeah. onder andere... Die zijn qua opnametechniek... Heel hard aan een... Remastering toe. Heel hard, <laughs> want die zijn heel erg gecomplimeerd. Dat geluid is heel erg vlak. En gelukkig is dit... Vind ik veel, veel beter opgenomen. Ja. Veel meer ruimte zit in het geluid. Veel meer dynamiek... Dat is eigenlijk niet zoveel op tegen. Dat ja, oké, okay, maar je luistert nu naar. Uh, <laughs> ja, de, de remaster. De remaster. ja, maar dat ja, was ja. toch ook wel. In, in, in de ja, originele. ik heb nog eens gelezen dat het toch uh, uh, een hele slechte mix was. En vooral omdat het voice eigenlijk in die hele brei ja. verdwijnt. Nou, ja, dat vind dat jij niet met deze met die we die mix. Vergelijken. Ja. Dat gaan we eens vergelijken. Maar ja, je hebt met albums, uh, sommige klinken heel goed qua geluid. En sommige zijn gewoon minder goed gelukt. En. Ja, of dat, nou, dat ligt aan de producer... of aan een of bepaalde, bepaalde ja. balans. Ja. Ja. En dus de Stones ja. hebben we echt wel even moeten... volgens mij moeten zoeken... naar, de, In het begin, naar, naar een ja. balans... Dat het geluid goed Ik denk dat, dat toen Jimmy Miller producer werd... Mm -hmm. Beter. toen is ja. het wel een heel stuk omhoog geschoten. Dus, ja. Zoals bij deze plaat ook. Ja, ja, ja. ja. ja. En we hadden het net over... Graeme Parsons. Is blijkbaar toch belangrijk geweest. Hè? We hadden het er net even een klein stukje over... Want het was eigenlijk de grote vriend van Keith Richards, uh, wat Mick Jagger een beetje verstreek maakte inderdaad. Hè? Want er is ja, blijkbaar iemand nog belangrijker dan, dan ik, dus hoe zou dat gaan in de verhoudingen zo, ja. en zo. En er wordt gezegd, Keith en Rain waren team als broers, vooral muzikaal. Dus blijkbaar heeft hij toch muzikaal uh, grote ja. invloed gehad zou op Keith Richards ja. en ja. dus op de plaat. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, het zou zeker kunnen. Ik kies dus als iemand die heel goed vriendschappen kon sluiten. Ja? Ja, absoluut. Maar, en ook met, met mede- en musici, Maar dat van Crane Parkers wist ik eigenlijk niet zo. Nee. Ja, en Mick en Keys bleven rivalen. Want er staat een nummer op deze plaat. En dat, dat is een beetje moeilijk te duiden. Maar um, daar wordt wel eens van gezegd... Um, uh, het gaat over het, uh, het leven van, uh, van de Stones on the Road. Okay. Maar het gaat ook een beetje op, uh, over Mick... die bang is dat Keith misschien <laughs> een keer gaat bezwijken aan de drugs. Oh, oké. Okay. Uh, yeah. Kan ik me voorstellen, uh, ja. ja. Het noemen Torn and Freight. Dat heb je misschien even overgeslagen, dat geeft niet. Maar Torn and Freight betekent dus uh, versleten. Dat ja. kan dus over kleren gaan... Uh, het kan ook over... Uh, in het persoonlijke vlak, hè. Oké, okay, uh, ja. Ik was een beetje bang, dus zoals gezegd... Ja. ook al in die tijd. Ja. Kieswit is natuurlijk dik aan de heroïne. Dat Kies het loodje zou leggen. Ja, en, okay. uh, was het eigenlijk voor of na de tijd... dat ze uit elkaar zijn gegaan? Of tenminste tijdelijk? Dat ze allebei solo platen zijn gaan maken? Was het, was het niet vo vo voor, de, dus voor die tijd? Ja, ja het, het is later gebeurd, inderdaad. Ja. Dan komen we alweer bij... Uh, het eerste nummer van de kant 4 ja, Dat is ook wel leuk, die kant. Hè? Dat hebben we nou niet meer. We hebben alles op een cd. Staan die dubbel op, op één cd? Ja. Oké. Okay. En een extra cd, maar allemaal outtakes en zo. Ja. ja Oké. Okay. Het past uh, makkelijk op één plaatkantje van een cd. Of op één cd'tje, moet ik zeggen. Ja. Die 18 nummers heb je. je drie keer omdraaien. Ja, zeker. Nou, die heb <laughs> <Ja. laughs> Kant 1 duurde maar 6, 8... 14, ja, zeg 16 minuten of zo, ja. Dus ja, ja, ja. kort hè? Ja. All down the line, hier komt hij de eeuwige discussie had dit ook niet een, een, een single album kunnen worden net is bij de White Album ja, oh een enkele ja, ja van heb je dubbel? er nog gedachten ja. over? rechtvaardig dit twee LP's ja ik ben niet zo te spreken over de hele LP dus ja, ja, ja. ik vind hem nogmaals, in vergelijken met Aftermath en Between the Butters en ook Let It Bleed en zo, dat ja, vind ik het toch een, een klasse minder maar ja, misschien moet ik inderdaad wat jij ook zegt met een koptelefoon op gaan luisteren. Zeker, ja. Maar dat, is, dat hoor je ook wel eens over de White Album, dat het ook beter 1-0-P had moeten worden. daar dus, ja. ben ik helemaal niet ja. mee eens, nee. Misschien dat, uh, kant 4, maar daar staan ook hele mooie nummers op, ja. Revolution misschien wat minder, Revolution nummer 9, maar voor de rest is het ja... Nee, ja. dat, geen enkel nummer had er niet op mogen staan. Nee. Ik denk als je in de, in de sfeer van deze plaat komt, dan word oh, ja. je goed bediend. En dan is het feit dat het een dubbel cd is, ook helemaal komt tot z'n recht. Oké. Okay. Want het zit, ja. het zit toch heel erg, een, een heel erg uh, fijne, beetje grungy sfeer zit er door de ja. hele plaat. Okay. En als ja. je nou daar helemaal zo'n stemming bent, dan is het gewoon van voor tot eind genieten. Ja, ja. En hoe zit je dan op de bank? sim koptelefoon op? Helemaal niks, ogen dicht of zit je nog naar teksten te lezen of te luisteren? Ja, zo, ik lees ja. wel teksten, maar goed, dat is net zo wat je op, op die dag of dat moment aan het doen bent. Want je kan ook ja. lekker bezig zijn met, met dingen en die plaat op hebben staan. Dat is ja. natuurlijk, en, muziek genieten kun je op heel veel verschillende manieren. Zeker. Maar ja. voor mij hielp het wel om gewoon nog eens die koptelefoon op te zetten. Mm -hmm. Om te kijken, wat vind ik nu echt van die plaat? Oké, okay. ja. Want we, we hebben het nog steeds over meeste meesterwerk. Zonder meer. Dus, ja. Gezegd, en, ja. Uh, en over een meestergroep. Ja. Misschien is ja. de, de waardering... Er kan natuurlijk een combinatie zijn van mensen, ook van, van ons, van puur muzikaal. Maar ook het feit dat het de stoont zijn. Ook het feit ja. dat het zo echt, zo levensecht is. Hè, met, ja. met veel, ja. Ja. Uh, veel uh, onderbuikgevoelens misschien. Ja, klopt, En ja. uh, is wel in de goede zin van het woord. gemaakt, ja. Ja, ja. En uh, weg ja. met dat gepolijst, maar gewoon het echte ja, rauwe is, bestaan. Echte rauwe rock and roll, ja, dat is zeker. Ja. Ja. Geen George Martin. Nee. <laughs> ja. Nog een keer, was... wat vind je nou van Ronnie Stowns Exile op Main Street? Um, een echte album zoals rock and roll-artiesten zich horen te gedragen. <laughs> okay. Sex, drugs en rock and roll. <laughs> Die jongens weten zich wat voor zwaarde, verantwoordelijke taak ze hebben. En ze kwijten zich daar heel goed van. Dus dat meen dat ik. Is, dat is echt een compliment. Voor de Stones. Ja. Nou bedankt met deze wijze woorden. Oké okay, nou dit was het weer voor het eerste uur. Uh, we eindigen met Shine the Light. En dan komen we in tweede uur terug met uh, Can't Buy a Trail van Steely Den. Luisteraars bedankt. En tot zo.